Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS 3. Miljarden euro's om de problemen op het stroomnet op te lossen. Minister Jetten zegt dat er misschien miljarden geïnvesteerd worden... in de drie grote netbeheerders, Enexis, Aliander en Stedin. Die moeten het stroomnetwerk dan gaan verbeteren. Nu kunnen bedrijven soms geen stroom meer krijgen omdat het netwerk vol is. Bijvoorbeeld in Noord-Brabant en Limburg is dat zo, zegt Jetten. We gaan daarnaast vanuit het Rijk, de provincies en de gemeentes... samen ervoor zorgen dat de uitbreiding van het net sneller worden gerealiseerd. En tot slot zal ik als minister voor Energie de wet- en regelgeving aanpassen. Dan zetten we ook extra tempo op, zodat we met de nieuwe energiewet deze problemen ook voor kunnen zijn. Oekraïne en Rusland hebben voor het eerst in maanden weer met elkaar gesproken. Delegaties bespraken de graancrisis die is ontstaan na de inval van Rusland in Oekraïne. Ook de VN zat aan tafel als bemiddelende partij. Secretaris-generaal Guterres sprak van een positieve ontwikkeling, maar noemde verder geen details. Het afgelopen half jaar werd er meer drugs dan ooit gevonden in postpakketjes, meldt RTL Nieuws. De drugs worden online besteld op geheime sites en vervolgens vanuit Nederland verstuurd. Dat zoveel mensen drugs bestellen komt volgens de douane door dancefestivals die overal ter wereld weer door mogen gaan. En op dit moment trapt het Nederlands vrouwenelftal af tegen Portugal in Engeland. Het team moet het doen zonder Viviane Miedema en Jackie Groene. De twee testen afgelopen dagen allebei positief op corona en dus moest de opstelling op de schop, ziet onze commentator vanuit het stadion. Damaris Egurola speelt op het middenveld in de basis van het Nederlands elftal. Nog niet zo lang bij Oranje, geboren in Amerika. En uh, moeder die op Groeide in Groningen, een Spaanse vader. International geworden van Oranje. Dit wordt Interland nummer 6. En nu start zij dus op de plek van Jackie Groene. Ja, en Linette Berenstein speelt vanavond op de plek van Miedema. Het weer een heldere avond. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen iets minder warm met 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 And for all the little piggies, life is getting worse <laughs> Always having dirt to play around in <laughs> Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the bigger piggies stirring up the dirt Always have clean shades to play around it In the skies with all the backing of eight Piggies, het nummer Biggies uh, van de White Album. De, die, die tekst is wel eens verkeerd geïnterpreteerd... Dat, dat hij het over politieagenten had en zo. Maar dat is helemaal niet zo. Het, het kwam een beetje van zo ook weer van uh, zijn vrouw. Uh, wat zei ze ook alweer? Oh nee, van zijn moeder. Die, die kwam uh, met de tekst van... Uh, What they need is a damn good Ja. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> en dat is eigenlijk een uh, hiding place dus uh, ja een plek waar ze zich kunnen verstoppen en zo nooit oh, dus, uh, ja, ja. geweten oh, ja, het is inderdaad als een stuk maatschappijkritiek opgevat door een paar halve gaarden onder ja. leiding van uh, Charles Manson en uh, daar is een op nadigheid uitgekomen <laughs> ja zeker inderdaad ja. ja en wat vind jij het mooiste nummer van uh, onze zors? Uh, don't bother me toch wel het eerste ja ja, ja ik zou eigenlijk <laughs> moeten zeggen hier comes ze staan. maar ik vind Don't bother me dat vind ik uh,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 wat ook, uh, hoe heet het, uh, Hardest Night, nou, vind ik ook zo'n mooie, ja. Aan Happy Just to Dance, dat vind ik ook zo'n ja. oh, zo mooi nummer, ja, ja. Heel apart. Ja, heel mooi. Het is geschreven de... door Lennon McCartney, hè? Ja, dat klopt, maar, is, maar hij zingt het wel. Ja, ja. dat ja. is zo oh, ja. her ja. op zijn lijf ja. geschreven. Maar viel je ook op tijdens de Get Back documentaire. We hebben mm -hmm. toch een aantal uren daar zitten kijken. Ja. Dat verneen van John Lennon, dat hij op een gegeven moment I'm In Mine komt. Ja. En dan speelt hij dat voor. Het kan ook voor You Blue zijn, maar volgens mij was I'm, I'm In Nine. Mine. Volgens mij ook, ja, ja. Um, en dan zegt Lennon... we're een rock'n'roll band hè, van Let Op... Ja. Dan kom je ...een beetje schamper. Echt, eh, op een, ja. Hij zegt op een ja. manier... Ja. ...dat hij hem echt wegzet. Ja. En, ik, en, en uh, ja. Harrison... Uh, maar was dat niet de aard van die, die uh, uh, John Lennon? Uh, ja, maar te tegen... Me ...mensen om hem heen, maar niet tegen... ...zijn eigen bandmates, dacht ik. Ja, ja, maar maar ik vond zelf, het echt ja. heel ontluisterend... ...om dat mee te maken. Dat ze zo... Ja. vooral van Lennon, ja. uh, dat hij zo hard was uh, nou, ik tegen ik, op, Harrison. Ja, ik vond bepaalde uh, stukken uit die filmen heel triest inderdaad, ja. ja. ze met elkaar omgingen en zo, dat was echt ja, heel triest ja. inderdaad, ja. Ja. ja. Terwijl dus zei juichend zegt van die, die documentaire, die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 Een mooie filmen. De Beatles vind ik eigenlijk de minste, maar ja, als je daarvan kan spreken. Ja, dat uh, yeah. wordt ook over het algemeen als een uh, wat minder yeah, paard. Maar goed, yeah. uitgerekend daarop staat dus er staan dus wel een paar pareltjes. Hè? Zeker. Er staat yeah. doodbaldemie en It Won't Be Long. Yeah. Ja, fantastische nummers staan yeah. erop. Maar um, misschien net iets te veel. Als je er tenminste niet, niet helemaal zo van houdt. Uh, te veel rock rhythm en blues. De covers. En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 Die ja. zijn het, het meest menselijk. Ik bedoel, Harrison had een ontzettende spirituele kant. Mm -hmm. Een hele diepzinnige denker. Ja. En als persoon uh, kon hij... Nou, hoewel zijn vrienden natuurlijk uh, het tegendeel zeggen. Want die zeggen dat was een, een heel aangenaam persoon ja. Maar als persoon was hij toch wat, wat moeilijk en weerbarstig, vond ik. En McCarthy is als persoon... Uh, heel, ja. Heel ja. Veel ambikabel. Ja, heel veel humaner zou je bijna zeggen, want daar ja, er zit, er zit ja. namelijk geen, er zit geen, geen, geen centje verneind bij McCartney. Zelfs toen die door Lennon zijn eigen bandmate en beste vriend ja. de grond in werd geschreven, kwam McCartney met met uh, met uh, Dear Friend, hoe heet dat nummer wat hij ja, gemaakt he? heeft, met een soort verzoenend ja, ja. nummer. Ja. En uh, dat, ja, is weer een gesprek apart waard, Pim. Maar ik denk dat uh,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 Man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a Maar George is inderdaad twee keer getrouwd en ook wel een apart verhaal, natuurlijk, hè? Ja, dus zijn ze dat niet bijna allemaal? alle Beatles zijn uh, twee keer getrouwd. Misschien uh, Ringo, Minimaal. niet? Minimaal. Ja, Ringo ook twee keer. Ook twee keer? Ja, oké. Okay, ja. Ja. ja. ja. Nou. En, uh, nee, maar George en... is toch getrouwd met de, uh, over, hoe over, over, was het in je relatie met uh, de vrouw van uh, Erik Clapton of zo?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 dat ja, staat allemaal op Spotify. Of gaat het om dat ja. je ze dan op een CD hebt of zo? Ja. Ja? ja. En bij jou in de kast staat. Oh, okay. ja. Ja. ja, kijk, ja. Picasso ja. kun je ook op je, op, je, op je monitor zeggen. Ik heb dat plaatje toch? <laughs> dus ik heb het als screensaver voor Dordie. Dan ja. ga ik toch niet naar Sotheby's <laughs> om een Picasso uh, te kopen. Ja, daar moet je voor jezelf achterzien te kopen Ieder voor zich. Wat daar nou het verschil tussen is. Ja nou wat over het aantal ik geloof misschien heb je wel gelijk misschien zijn het er wel ik moet ze stellen zijn het er wel ja, 10 meerder, of 12 ja. als je dus de hele vage plaat als als wonderball en ja, uh, Electronic Sounds. Ook die elektronische muziek uh, of zo dit ja. Ook, ja ja, ja. meetelt I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine Now the fright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 De Beatles hielden okay. eigenlijk op najaar 69, maar in januari mm -hmm. 1970 zaten ze nog met z'n drieën in de studio om dit, uh, okay. om dit nummer te, ja. uh, te, te En welke drie, toch wel? Mixie. John en... Uh, zonder John. Zonder John. Ja, ah, die was al, okay. lang, uh, die was al, al lang weg. Zonder ja. inderdaad, ja. I Mean Mine, ja. I prachtig. Maar dat kwam ook natuurlijk een beetje bij de invloeden van Bob Dylan op de Beatles, hè? Ja, ik denk dat. Uh, als we nog een keer over zijn solo-albums praten. Daar zit natuurlijk. Hij heeft ook nummers van Dylan gewoon uh, opgenomen. Ja, oké. Okay. Ja, hij was. Uh, kijk, maar, later had je natuurlijk de Will Traveling Wilburys. Ja, ja natuurlijk, zei, ja, dat is waar, ja. dat is samen, ja, ja. Maar ik weet, op een gegeven moment hebben ze elkaar uh, ontmoet. Uh, volgens mij in 1969 of zo, of nog eerder of wat ook. Het, het is en toch eerder. een uitwisseling geweest van. Uh,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 ...in de popmuziek gebracht. He? Oh, ja. Oh, mooi de derzend, ja, ja, ook wel het gevoel was natuurlijk het... In ieder geval de teksten, nou, de, wat diepzinnige teksten... ...wat uh, niet van... Ja, ja, ja, het, ...het gaat een stapje verder. Een stapje? Zeven ja. miljoen stap verder. Ja, ja. is niet ja. voor niks. Uh, krijg je een Nobelprijs voor de literatuur natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. ja, dat is zeker. Ja, dat ja. is zeker. the devil Maar goed, hij kwam niet zo prettig aan zijn eind. Hij is toch wat? in, uh, wat was het? In, uh, in 2001 is hij op 58-jarige leeftijd overleden. Ja. ja. Twee um, jaar ervoor was hij, hij uh, longkanker. Long ja, dat is nee, niet leuk. Ja. Ja. Ja. Twee jaar ervoor had hij ook al een uh, aanval uh, met een mes heeft hij overleefd. Ja, ja. dat is heel heftig Het is het een gek, gek. ja. ja. ja. ja. Dat is het en precies, dat was bij hem ja. thuis inderdaad, ja. Dat is ook heel raar natuurlijk, ja. ja. Ongelooflijk, dat je zo'n...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 En hij heeft ook uh, dat landgoed uh, ja. weer, in, weer op, wel opgeknapt. Of in ieder ja, geval, echt, dat, dat ja. was wel ja, het is voor hem en, mooi zo gemaakt. Ja. Uh, ja. Maar ik geloof niet dat je, dat, dat een openbaar te bezoeken op is. Want het ja. is natuurlijk een, een, een zeer waardevol landgoed. Ik kan toch aanbellen. Bij het hek. Ja, bij het hek. En dan opereel aan in halfweg uh, tanken. Ja, ja. Zoiets, uh, ja. Ja, het is ergens in Noord-Londen ligt het.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 rather do Cause I'm happy just to dance with you Just to dance with you Is everything I need Before this dance is through, I think I'll love you too I'm so happy when you dance with me If somebody tries to take my place Let's pretend we just can't see his face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 Die eerste jaren na de break-up... heeft natuurlijk wel muzikaal... Heeft hij, dat gunt iedereen... maar heeft hij zich helemaal zeg maar, kunnen uiten. Mm -hmm. uh, maar dat hij toch persoonlijk... niet, niet meteen happy was. Oké. Okay, yeah. Hij is ook heel erg diep in dat... Uh, ja, ook in de, in de Lord... in de Heer gedoken. Hè? Want, uh, kijk, My Sweet Lord is een heerlijk nummer. Hari Krishna. Het yeah. yeah. maakt het ons uit. Het was gewoon een hartstikke leuk nummer. Zeker. Maar hij zong wel Hare Krishna... En uh, de tweede plaat daarna, welke was dat ook weer? M material world, living yeah, in the material yeah. world. Daar is de andere kant op, ja. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, maar dat was <coughs> wel als kritiek bedoeld. Dat dus was ja, nog steeds wel ja, heel ja. spiritueel. Yeah. En dan zeiden veel mensen ook, hij is nu op zijn size. Hij is alleen maar bezig met ah, uh, yeah, de yeah. Lord. Yeah. Als hij zo'n I love you, was het...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 als dingen hebben, dingen willen hebben. En ja, da klopt, dat zei hij al, hè? material ja. world, ja, ja. En waar wel afstand nemen, ja. ja. Hij is ook wel een soort continuïteit ook in... Uh, je geest gaat altijd door, je, je, je bent even in dit aardse bestaan...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 een fantastische uh, levensfilosofie in ja. boeddhisme. Ja. ja, ja. Ik wou bijna zeggen: heb je ooit gehoord van boedd boeddhistische uh, extremisten of aanslagen? <laughs> <laughs> maar toch schijnt er wel iets. <laughs> toch schijnt er wel wrijving te zijn in, uh, in India dus, uh, Ja, in boeddhisme en in, uh, Indonesië. Ja, inderdaad. Ja, ja. Yeah. Within you, without you. Dat is toch wel echt de filosofie van George. Ja. Yeah. Als je die tekst. Uh, yeah.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 The people who hide themselves behind the wall of illusion Never glimpse the truth when it's far too late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 He, parachute en zo, en dat, die eerste oh, is ja, ook verschrikkelijk ja. mooi. En ja, ja. daarna ook uh, kloks en zo. Ik vind ze nu wat minder, maar ja, okay. dat, ja is dat is persoonlijk, ja, ja. Ik zit wat minder in coldplay, maar dat, uh, dat zou ja. kunnen, ja. Dus, ja. Uh, maar je well, Guitar, Janet Beebe, een White Album natuurlijk. Dat heeft hij ook met Eric Clapton gedaan, hè? Die Heeft hij hem, heeft hem ook toen binnengehaald of zo? Of had ook gevraagd van uh, werk even mee, hè. Of is dat ja, een ander nummer? Ja, ja. het uh, misschien wel op het laatste moment... dat hij dat me lift gaf of zo... en zegt, ik ga nu naar de studio's... Uh, rij gewoon nou even mee, want... Ja. Uh, ja, daar ja. is ook niet voor geoefend of zo... dat is gewoon nee. hup, op de ja, tape oh, zet en uh, Ja, ja dus dat zie je maar me weer meteen goed, hè? <laughs> ja. Maar ja. ja, hij was wel een beetje behouden, hè? Kleb die zegt... ja, er heeft nog nooit een andere gitarist... Uh, met de Beatles meegespeeld, dus... Moet ik het wel nee. doen? Ja. Ja, nou ja, hij heeft het wel gedaan. Maar ook nergens vermeld. Ook, hè Dat nee. is ook, ook geen punt. Het oh. staat nergens op de hele White Album... dat Eric Clapton daar op gespeeld <laughs> heeft. Nee, dat is waar inderdaad. ja, ja. ja. Terwijl Billy Preston... later natuurlijk, over weer dezelfde George Harrison... die ja. Billy Preston meenam, die werd wel vermeld als... de uh, Beatles... en Billy Preston... Uh, oh, okay. op, op, de, uh, ja. op de cover. Let it be of zo, ja. Ja. ja. Het is er eigenlijk alleen maar op Let It Be meegespeeld, niet op, uh, Abbey, Road of op zo. Abbey Road. Ook op Abbey ja. Road. Oh, niet okay. op alles, maar een nee. paar nummers. Bijvoorbeeld. Uh, uh, Luister maar naar uh, I Want You See So Heavy. That oh is, ja, uh, dat is waar, ja. Want die heb ook gezien natuurlijk tijdens een uh, Get Back film. Ja. Uh, Daar hebben ze ook al niet. Ze ja, ja, hebben we zo veel bijgekomen. Ja, ja. Ja. ja, want Let It Be was natuurlijk een. Tussen live LB, een live album. Live album. En Amy Road was natuurlijk echt een studioalbum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 Gecomponeerd, Maar bij Something weet ik het eigenlijk niet. En yeah, okay. yeah. er kwam zo stand, dat hij in de tuin over bij Eric Clapton. Yeah. Er was een meeting met Alan Klein. Dat was een hele geld, vervelende ja. business yeah. meeting. En uh, ik geloof dat hij spijbelde of, of het ging niet door. <laughs> of of, of, of yeah. het was yeah. nog even, had nog een vrije ochtend. En... Uh,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 Echt? Voor de Waard-Helbum eigenlijk al, tijdens de voorbereiding van de Waard-Helbum. Hé, hey. ja. hey. waarom is hij er toen niet mee gekomen, zou je zeggen? Yeah. Hoewel, yeah. hij had natuurlijk genoeg materiaal, hij had al vier nummers. Ja, je staat Meer hier. Zelfs. Hij legde het nummer toen echt terzijde, omdat hij het simpel vond. Oké. Okay. Maar Lennon en McCarty waren veel enthousiast over de compositie. En gelukkig maar, ja, anders hadden we het ja. nooit gehoord. nee. nee. Ja. Je hebt toch die famous tapes voordat ze met de White Album begonnen? Die tapes, dat ze ja, dat in de Ja, de Kefalm tapes, ja. ja. Dat ja. is ook bij George thuis. Ja. Uh, Misschien ja. dat hij daarop staat nog, ja. Ik zal eens kijken. Mm, mm. Nee, dat dacht ja, ik ook niet. niet. Nee. Nee. Ja. nee. Je zou zeggen: het moet dan op de Anthology wel ergens staan. Ja. Maar uh, dat vind ik ook niet precies of dat zo is, maar.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 Dat kwam toch verrassend uit... dat Something als favoriete ja, Beatle-nummers... Uh, dus meer dan Strawberry Fields... meer dan... Uh, yeah. of nou moet ik wel bij zeggen... ze hebben alleen de singles genomen. Oh, okay. De A-kant. Ja. Ik geloof ja. dat Something was een dubbele A-kant... met, met, met uh, Come Together, hè, waarschijnlijk. Ja, ik denk het Double ook. A ja, a ja. Nou ja. ja, Hoe ja. dan ook, dat uh, was toch verrassend. Zeker. Ja, ja. Want Hij heeft natuurlijk ook... Uh, uh, nummers gemaakt die niet...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 Maar denk je dat hij een mooi leven heeft gehad? Zou je willen ruilen? Ja, nu niet, maar... Ja, de, de, 100 procent natuurlijk zou je willen ruilen. Want hij heeft uh, tien verschillende levens geleefd. Tien, ja. ja. Waar, ja. Wij, waar wij gewoon het met één moeten doen, gemiddeld. Ja. Ja, het is eerst. moeilijk te zeggen. In principe is het natuurlijk een... Uh,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 Dus uh, dat moet, dat moet, uh, er is natuurlijk een film gemaakt van uh, uh, Oliver Stone, was het Oliver Stone? Die of zo'n die, die over George Harrison film heeft gemaakt. Oh, die moet je snel heet, gaan kijken. Yeah. Is er die de, ja, Die heet Living in a Material World. Oh, nou, eens Laat die Snel ja. gaan ja. kijken. Ja. Living. Oliver Stone, denk je. Ja. Zoek het meteen even op, Schaam me bijna dat ik niet weet wie dat. Maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om die te kijken. Nee, zoals kijken inderdaad, ja. Die kan ja. krijgen. Maar al met al we mogen we hem dankbaar zijn van al die mooie muziek die hij gemaakt heeft. En ik wil jou bedanken, Piet, voor uh, oh, nou, meer, ah, hè? het proberen. dat was mij genoeg, Pim. Dat is weer interessante ja. informatie. We het mooie muziek hebben we allemaal gehoord. Dus, uh, wat gaan we de volgende keer doen? Ja, wat, wat dacht je? Jij kwam toch met z'n voorst om nog de, de solo carrière van Harrison uh, ja, dat dat te bespreken? Ja, daar is natuurlijk heel veel en ook een, te bespreken. mooie nummers gemaakt, hè. Zullen we een paar noemen. Hè? All Things Must Pass, natuurlijk, ja. Give, Give Me Love. Give Me Love, ja. What Is Life, My Sweet Lord, of zo, so, ja. Yeah. Wel, My Sweet Lord is een, oh, een geval apart natuurlijk, hè.